Ja, maar, zo, maar zo, jullie, zo jullie zien wat betekent dat hoog en laag wat betekent op welke manier aan de mens ook gegeven is om, om hoog en omlaag te, om te komen ja, anders weten we hoe, hoe kunnen we hoe dan omhoog en omlaag te komen en dan nog, komt nog verder iets wat we zullen zien op welke manier nog de middelste lijn gevormd wordt. we hebben jullie geleerd ja, over de rechter en linkerlijn. Dat die gevormd wordt uh, in het lichaam van de partsoef. Iedereen ziet het. En dan kan ook nog de middelste lijn gevormd worden. We zullen zien, oh, we hebben dat een beetje al geleerd. En dan wordt dat licht weer doorgekomen, doorgegeven aan de volgende partsoef. En hoe begint zich de volgende partsoef? Ook met het hoofd. En het hoofd ook. Daar staat ook een slot. Ja, ook weer. Gassadim in het hoofd zit alleen maar Chassadim. En dan in het lichaam komen ook dezelfde processen. Rechts, links en het midden. Duidelijk, in het lichaam van een parzoef bestaat rechts, lieg, links en het midden. Iedereen ziet het? Zo, so, op die manier. En natuurlijk, het lichaam heeft ook zijn eigen hoofd. Iedereen begrijpt nu? Dus in het hoofd, herinner je, vroeger hadden we gezegd dat in het hoofd, Goed luisteren. Misschien ben ik erg snel. Natuurlijk moet ik langzamer. En mijn gedachten en wat ik waar ik naartoe ga, dat is erg snel beweegt zich. Daar zijn heel andere snelheden. Uh, hier op aarde wordt het alles traag en zo. En dat is normaal. Het is vanwege onze vanwege de gravitatie. weten. is even zo. <laughs> zo, een beetje, een beetje, een beetje zo gekomen, zo diep in de lage landen. <laughs> we zitten nog in de lage landen. Dus het zit echt diep in, in zo'n gravitatie, weet. daarom zijn we zo langzaam. Maar als we in geestelijke hoog gaan, daar is heel snel een enorme afstanden worden gedaan. En natuurlijk moeten we, als we terugkeren, moeten we natuurlijk langzamer doen. <laughs> maar zo zien wij dat in het hoofd, we hebben geleerd ook in het hoofd, bestaat welke, welke drie lijnen? Ochma, links, Bina, en het middelijn is dat. Waar spraken over, waar is het, waar, waar dus bestaan in het hoofd bestaat ook drie lijnen, ja of niet? Dan weten we over welke drie lijnen bestaan, spreken we over drie lijnen, over de Partsoef spreken we dan van, van uh, dat, uh, het lichaam van een partsoef. En die heeft ook zijn eigen hoofd. We zullen zien op oh, welke manier, want dan bestaat ook dan het hoofd als het ware nog, dat geactiveerd kan worden. En dat is die hoofd wat wij nu leren. Hier, deze hoofd. Iedereen ziet het? Iedereen ziet het? Nou, kijk. In, die ho in dat hoofd van de partzu, van de lichaam, van de, van de goef. Hier kan wel drie lijnen, kunnen wel drie lijnen gevormd worden. Kijk, hier, ketter, goch, en dan bina wordt het gevormd in het hoofd. Dan hebben we lichaam, hebben we dan geset, gora, te Net zo goed, je yes, zo. Dan hebben we hier, kunnen we hier negen, uit negen sferot. hebben we nu rechts, links en midden. Maar in het, let op, in het ware hoofd, dus in het hoofd van het partsoef, van het algehele partsoef, daar kunnen we geen, daar kunnen we niet zien van het rechts, links en het midden, waarom niet? Daar is geen gogma, daar hebben we, wat hebben we in het hoofd, alleen maar een kettergogma van de kilim, ja of niet? Waar kan, waar kan, let op, het is niet moeilijk, maar het is, niemand leert dat. En daarom, en hier zit alle de toegang tot de, tot, tot de, tot de, de, de toegang tot het oneindige. Het oneindige. Duidelijk, we moeten natuurlijk altijd terugkeren van het oneindige moeten we terugkeren naar, naar, de, naar het aardse. En dan zal je dat leren op die manier om omhoog te klimmen. Alles ontvangen daarvan. Net zoals Mosche. En terugkeren naar het aardse. Waarbij jij helemaal. Zeg ik dat. Uh, verrijkt van boven naar beneden komt. Met verrijkte, verrijkte krachten. Van daar. Van boven. Vrij en. en met veel lichten. Etcetera. En dan ga je hier. En dan voel je hier absoluut geen pijn meer dan pijn vanwege de, de, de, de aardse gravitatie. eigenlijk Daarom wordt gesproken over, er was in de Talmud sprake van iemand, een grote, zeer grote geleerde. Torah geleerde. En die, hij had geleerd en hij was erg oud geworden. En dan bleef hij Torah leren. En de engel des Doods kon hem niet te pakken krijgen. Want hij had geen interruptie, interruptie gehad met het leren van de Torah. En als de mens leerde de Torah, dan kan de engel des Doods kan hem niet aanraken. En op dat moment absoluut niet. Waarom niet? De Engels, des Doos, dat is dan de, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Die dan geeft aan men, de mens gevoel dat de mens dodelijk, dood, dat de mens vergankelijk is. Duidelijk. Maar wanneer je, je echt bezig bent met jezelf, met de Torah, dan zie je dat jij niet vergankelijk bent. En dat is geweldig. Dat is echt zo. Dat je voelt dan op dat moment dat jij niet vergankelijk bent. Het lichaam gaat je niet meer storen op die moment wanneer je de Torah echt waarlijk doet. Het lichaam is dan net als, net als een kostuum dan op dat moment, want alle klipot vluchten dan van jou. Ja, ze hebben geen trek in dat in het heilige. Kijk nou in, oh hier op aarde, als iemand zegt, als je iemand zegt het heilige, heilige, iedereen zo een beetje gaat een beetje zo. Vo, vo, heilige, heilige. Vo, ja, vo, ik bedoel, die wil gewoon doe maar gewoon doe normaal. Waarom men begreep niet eens hoe dat kan en wat men wel ik denk dat het, dat het heilige is. Is, is absoluut geen heilige. De, die moeder Teresa, ja? Heb u gehoord? Gezien op de tv. Dat ze dachten dat zij elke dag regelmatig contacten had met Jezus, jo met, met Joshua. En zij had nu onthuld dat zij vijftig jaar niet meer gegaat. Toen ze nog jo een jonge vrouwtje was. Toen ze zag ze wel Jezus. Had zij gezien hem, als het ware, het beeld, de kracht of zo. Maar 50 jaar zegt ze, ze had niets gezien, alleen maar leegte. En dat is ook natuurlijk een, een, grote, een grote verborgenheid. Want de leegte, juist in die leegte kunnen we verbinding me hebben met, de, met, de, met het licht. Eigenlijk. Wat zij had gezegd. Men neemt haar een beetje kwalijk dat. Maar, maar zij ze zegt de geweldige dingen, zegt ze. Ja, dat zij 50 jaar alleen maar leegte had. Ja, leeg, van binnen, leegte. Maar juist in die leegte, daar kan de mens het, het heilige ervaren. Duidelijk. En zij willen graag dat zij ze, ze zeggen: Nou, elke dag had ik dan gezien die Jezus over voor mij. Nou, wat heb je eraan dan? Het duidelijk. Je, kan je hier op aarde ook elke dag een audiëntie hebben met de koning? Ja, dan wordt ook niets. Duidelijk. Je moet wel een audiëntie met de koning. Dus op dezelfde manier is het ook bij het leren van de Torah. Maar bij het leren van de Torah ben je elke dag bezig met, met het licht. Oké. Okay. En nu gaan we terug naar de Zorger. En dat stap voor stap gaan we dat... Ik heb iets hier alleen een beetje aangestippeld. En we gaan verder leren de bron. Want het licht ontvangen wij van de zoger, ja? van de Torah. Het toelichtingje was wel nodig, maar de Zorger die geeft ons de letters, de verbinding met de letters, dat geeft ons leven. De pagina, pagina nun, wauw, 56, de rechterkolom, ha -Sulam. de regel 20. Uh, dus hij had daarvoor verteld over de opbouw wat ik jullie hier vertelde over de Malchut. Dat de Malchut steeg op in elke partsoef uh, van het naar de onder de Gochma. תעינית ענדה פינט, דוגה מלחוט, נישארה, בני קה"י אין נאימ, אין נתעינית עינית ענדה פינט, דיסון, אקדולים, ויצון, אקטנימ, אין להמ, Ella, נתעינית ענדה פינט, תצפית רוד, решונוד, בוחוסר מלחוט, Ateret Yesod 23 Maslima Lemalhud, shalachem. Alderech hanal beatik baat, 24 ve arichan pin. O oh, erhud. Dus nu hebben die over de over de zon. Ja, in het zoals we vorige keer we, is sprakelijk van die indeling, ja, van die twee, twee, tweeledigheid van elke partsoef, ja, door het opstegen van de malgoed naar onder de Chogma. En nu heeft hij over de zon. En hij heeft ons had gezegd dat de zon kan zijn grote zon en de kleine zon. Wat betekent grote zon? Dat betekent zeer en pin en malgoed boven de gazee. Ja? Want in de zon ze, zeeranpiene nukwa. Wat hebben we in de zeeranpiene nukwa? Normaal. Wat hebben we? Boven de haze van de zeeranpiene hebben we welke sfeer van de zeeranpiene? heset het goede Ja of niet? Normaal. En hebben we ook de, de nukwa. Die heeft ook een nukwa. Boven de haze. En dat is de, wat wij noemen dat, leia. Dat is dan de malchut van de bina. Die dan, als het ware, we zullen zien dat wat de blauw betekent, dus Zerenpien en, en Zijn nukwa boven de gazé, die heet een grote zon. Heel belangrijk. Hè? Dus de boven, boven de gazé van de Zerenpien, gezet en verrat je dan soms die worden dan ook, uh, Zerenpien kan ook hoofd ontvangen, dus die gaat zich opbouwen, die krijgt ook. Kogma Bina, inderdaad. Dan boven de Gazé bestaat Zenukwa, Zeran Pin en Nukwa boven de Gazé. Duidelijk, die heet een grote zon. En Zeran onder de Gazé met zijn Zo noemen we dat. Maar onder zijn dat is uh, dat die heet dan kleine zon. Oké, okay, dat is gewoon dat je weet wat is. Alles komt op zijn plaats. 20. Waha Malhoed. Let op. Nishara Benikwe einaim En de malchut blijft achter in de Nikwe einaim In de opening van de ogen. 21. Van de zon Hakdolim. Van de hoge. Van de grote zon. Duidelijk. Dus boven de geze. Net zoals. Uh, uh, hier op de tekening hebben uh, we zo een beetje opgetekend. Dus, we zo'n haktaniem, let op. En de zoon, de kleine zoon, dat That is, kijk, de hoge zoon net zoals het hier, wat heb opgetekend, hier, zo, so, net zoals het in het hoofd. Ja, net zo, een beetje zo. En, de kleine zoon, let op. Dus de ware maar goed staat als het ware in in de nikweenaim, onder de hochma van de grote zon. We Ktanim En de kleine zon. Wat betreft, betreft de kleine zon. De zeeranpien, en ukwa onder de chazee van de zeeranpien. Een lehem, een latet rishonot. Die hebben alleen maar negen eerste sferot. Behoos er Waarbij de mal goed ontbreekt. Zie je dat? Hij heeft het al heel goed gezegd. Dan betekent dat, dat we ook, kunnen ook zo zeggen. Ik heb het alleen gezegd, tien sferot om, om duidelijk te maken. Ja, tien. Maar eigenlijk is het negen sferot. Waarom? Er is geen mal goed onder. Begosser, malchut, waarbij de malchut ontbreekt, dus elke onderstuk hebben wij alleen maar van elke partsoef, hebben wij of onderste gedeel, helft van de partsoef, hebben wij hebben wij, dan, die heeft dan als het ware op zichzelf staande 9 negens veroot, zonder malchut. We raak aan je en alleen de ateret je dus dat, dat, uh, Kroontje van je dat is het meest, het grootste gedeelte van je 23, 23. Mashlim ale malgoed shalahem, die vult de malgoed aan, van, de vult de malgoed Malchut, de Malchut van hen aan. Dus Van de, de kleine zoon, Van de kleine zoon. Dus die maakt als het ware, die is net als malgoed. Ja, die. Uh, die in plaats van Malchut staat, die maakt die als het ware de tiende sfera van Malchut. De, de Jezot zelf is de negende. En de Ateret Jezot is als het ware de tiende. Dus alleen maar dat kroontje van Jezot is als de tiende sfera. En de Malchut is er niet. En als de Malchut, is er, als er, Malchut, Malchut er niet is dan kan het licht wel naar beneden komen, ja of niet? Duidelijk, er is geen mal goed, alleen wat is de ver, het verbod was alleen voor op de mal goed, maar het, op zot niet. Dus via de middelste lijn kunnen, kunnen we wel nu via de ater het je brengen naar beneden. Dat was ook, ook de, de het hele, de hele, de he, de hele idee van het bebesnedenis, begrijp je dat wat, wat het betekent geestelijk? De besnedenis, dat is juist dat. Om niet op mal goed te stijlen. Maar op de ateret is zo, Dan kan je doortrekken het licht. Duidelijk, dan de ogen blijven dan open. En niet, en niet, de mens dan, dat betekent. En niet ver, verbonden met de natuur. Ja, iedereen, wil, iedereen wil graag met de natuur verbonden worden. Je moet wel te baas worden van de natuur, maar niet proberen deel worden van de natuur. Kijk nou ook hoeveel, jij ziet mensen vooral, ik zeg niet, ik wil niet over mensen, over volkeren spreken, nee, niet. Maar kijk nou bijvoorbeeld mensen die dan. Kijk gewoon naar een boer, ja, die met de aarde bezig is, niet met de dieren, niet met vee bijvoorbeeld, maar met de aarde bezig is. Jij ziet ook aan een gezicht dat je dit als. als ja... Uh, ...gezichten en alles... ...de huid, de houding van die mens... ...is grof... ...op een goede... ...bedoel, niets verkeerd, maar... ...net als aardige aarde gezichten hebben ze... ...ja of niet... ...kijk nou bijvoorbeeld die... indianen van Boccaccio... Die die, ...die die gezichten van boeren... ...ja, ja, precies... ...van, van, van hun groente heeft gemaakt... ...ja, ze, ja zoiets... ...ja, zoals so Boccaccio had zo geschreven... ...zo'n zo gezichten net... net als, ...of bijvoorbeeld die... Die indianen bijvoorbeeld, ja, die zijn dicht bij de, bij de grond. En die, natuurlijk hebben enorme kennis van, van al die geesten. Ja, van al die, van aarde, etc. Maar ik naar gezichten. Grof, ja. Mooi te zien. Maar het is, ja, omdat... Uh, Daar is echt een mal goed als het ware, onderaan. Niet, niet ja, het is, het is net of, of ze verbonden zijn met die minimaal goed. goed. Michael, waarom noem je het eigenlijk het kroontje, het kroontje van je zot? Want het zit eigenlijk onder de je zot. Je zou eerder zeggen staartje. Van ja, het is erg goed. Het is erg goede vraag. Het is net of dat. Kijk, waarom die zegt kroontje van je zot is dat? Eigenlijk is het natuurlijk eens interessant. Als je kijkt, alles moet je leren. Ook bestaat zoiets, het principe van Ari, dat we um, Beset mijn basari van mijn vlees zal ik het geest, ja zal ik het zien. Ja? kijk naar naar je van een man, bij wijze spreken dat de hele stengel hele de hele staf, yeah? dat is dan als het ware de jezoot zelf. Maar dat, dat, dat, dat, dat waar dat, dat Hofje is, ja, dat Eikel of zo. dat moet je gewoon... Ik heb het absoluut niet meer, uh, die, ik ga niet meer naar die arts Ik heb ik het absoluut niet meer, omdat ik ben getraind. Dan heb je dat niet meer, maar... Maar, oké, okay. maar dan, wat is dan van de soort het uiterste uit kant? Dat kroont, we noemen dat kroontje van soort. ja, dat... dat dat laatste stukje, dat is dan ja of niet? Dat is uiterlijke ja of niet? Wie is dichter bij het lichaam? De. Nee. Kroeger. Nee. <coughs> de, de, de, de stam ja, zelf, de stam <tied> ja. <laughs> dus ja, duidelijk dat de stam zelf, die is dan aangehecht aan het lichaam dus die is dichter bij de innerlijke bij het innerlijke, ja, als het ware maar het uiterlijke is het het laatste punt wat er is wat, dat is dan ook, dat, daarom heet het ook kroontje van issel het is niet logisch hm? het is niet logisch dan ja, het is wel logisch het Huh? Het is het laagste, dat moet ook het laagste zijn. Kijk, wat hebben we? Kijk, het is zo wat wij hebben, ja? Dat is... Oh, van onder precies, nee, het precies. Wie, wie is... De... Nee, nee, wie is onder... Uh, uh, <laughs> de nee. Nee. De nee. De nee, altijd hetzelfde. Kijk, probeer je te concentreren. Nee, dat helpt niet. Dat is, dat is gezellig, maar dat helpt niet. Nee, Oké, okay, begrijp ik, maar zelfs in de grote toestand ja, zelfs in een grote toestand van man bleef toch, dat kroontje bleef altijd laag laag in de zin van ten aanzien van het lichaam, aangehecht zijn aan het lichaam, dat is het laagste punt dat is de hele bedoeling, dat is dat eigenlijk een beetje zo het is ver nee, ateret is een kroon, ja het is een kroon, oké, gaan we verder Probeer je te concentreren, volledige concentratie, dat is bijzonder belangrijk wat we nu leren. Want hier is al het ontvangen van het licht, Kom komt daar. Dus wat zegt je dat? En alleen maar de aterheid van de jessot, maar dat dus alle vragen zijn mogelijk, we hebben geen taboe, absoluut niet. Maar alleen als het komt van, van, van, het, van, dus, en van het geestelijke, lol hebben in het geestelijke. Waarach ateret Jesod, maakli maal imalhuut En leimer de ateret Yesod, die vult hen aan die negen sferoot van de kleine zoon tot tot de tien als het ware. Die maakt als het ware die is als vol, well. precies maakt de tien vol. Waarder ganal. Waat atik, so als <isin>... het yep. so als het Boven gezegd werd over de atiek en Arihantin, ja of niet? Bij hebben we ook zo, zo, ook zo geleerd dat Keter ja, en daar sluit je die, die maar goed, blijft daar, daaronder, helemaal links onder heb ik nog bijgeschreven, bijgetekend. En de rest hebben ze alleen maar negen Sirot. Met de, met de, met de, met de Ad, met de, sorry, met de Atheratiesod, uh, helemaal onderaan. Het is niet moeilijk als wij doorheen komen. Kijk, toen wij begonnen waren, het was ondenkbaar dat wij zo ooit tot hier komen. Ja? Kijk kijk nou even een blik, geef een blik naar, naar, naar, uh, naar vier maanden, naar vijf maanden geleden. En dan kijk nou, hoe uh, ben jij en, en hoe uh, dat. Moet uh, je niet denken, maar even één flits moet je doen. En kijk maar wat wij doen nu. Het is de ware ding wat wij doen, het is nu. Het is, het is echte, echte kabale wat wij doen. En niet een populistische kabale. Tijdelijk. Dat had ja, ik jullie al verteld aan het begin van deze les. Ik ga geen lezingen meer geven. Jullie gaan de lezingen geven. Ik weet nu al wie... wie al geschikt is... voor wat. Dus ik ga mensen van jullie... van onze, dus onze studenten... nu al benaderen... om die echte, echte cursussen te geven. Duidelijk. Jullie zijn wel in staat... om dat te doen. Alleen durven. Op een goede manier durven. Dus jullie moeten wel beginnen. Jij zal zien hoe geweldig... jij snel zal je vooruitgaan. Als je je mond open doet... zo je zal zien... But it vanzelf zal komen van de Kabbalah is niet sit niet in in jouw kopie, duidelijk. Alles wat wij leren komt in jou. en Je weet niet waar het is. Maar als je gaat geven hey, die cursussen, je zal zien dat alles op een op komt er uit, duidelijk. Het is omdat wij wat wij leren is niet iets wat in wat in, the, in the multiple choice of al die al die exams doen en al die alles wat hier op aarde alleen like, maar. Uh, alleen maar onthouden iets. Hier hoeft je niets te onthouden. Wat we leren. En alles zal komen als je gaat vertellen dat alles naar buiten zal komen. Vanzelf. 24 naar de punt. Harry, Erg veel. Heel veel, veel aandacht. Als iemand wil koffie, thee, ga doen, erg voor zachtjes. En maar gaan we erg belangrijk nu deze les. Geweldig. Zet het uit helemaal tot de, tot de laatste... Tot de laatste snik, nee, ooit oh. de laatste seconde. <laughs> ja, en probeer dat allemaal volgen. Ja. Uh, gaat het niet lukken, dan hebben we gezegd: dan zitten we de hele nacht vannacht. Vannacht om dan die sleutel, die sleutel te ontvangen. Zie je ziet er, op de. Daar staat die sleutel. Ja, is op de duur van het jij zegt dat. ik heb, jij hebt de sleutel, jij zegt dat. jij hebt de sleutel tot, ja, je hebt de leraar, je hebt gezegd jij je hebt de sleutel, de hoge sleutel ontvangen. 24. Harei. Kmo, shenechelak, haketer le bet 25. Gar, we zat. Kern, gam, habina, וגם הזום 27 ש ה ת בגר של כל אחד ובזת 17 שמרא ק יות קייב בחוסר ה ת ת א רק אתרת ישוד 28 דמל חוד maar tam, bimakom, mal goed. Bijzonder, bijzonder belangrijk. Er was nog geen les van zogar die zo belangrijk was, dan wat wij nu leren voor, voor wat wij leren, wat, wat wij beoogen te bereiken. Let op. Warej, zie hier, 24. Kmoos en ik ketter. net zo als de keter werd verdeeld, zoals vorige keer we hebben geleerd. Werd verdeeld, lebed gaat in twee helften. 25, gar, we zat. Ja, de drie eerste en zeven onderste. Ken, nihlaka gam, habina Zo werd ook verdeeld, ook de bina. Hij bedoelt, ook de parstuf bina. Net zoals parstuf ketter. Zo ook, ook de bina, parstuf bina. Of wegam hazon. En ook de zon. Ook parstuf de zon. Zon, grote zon, kleine zon. 26. She hei ta, -ta bagar, Dat de hei ta, -ta Dus van de onderste letter hei. Van de naam van de Hawaii. De jut kei wafkei. Duidelijk ja? Yeah? Jut is... Chokma ja, Hey is Bina, Vav is Zeir en Hey Tata A is malchut. Dat wat zegt die ons dat de Hey tata, dat onderste letter Hey van die naam van de Hawaïa. of van die vier stadia kan je zeggen. Nishara Bagar die blijft achter in die blijft in de Gar. Shell kolle gaat van Elke van Elke daarvan. dus van Elke partsof. We hadden over en in de zaad, dus in de zeven onderste sferot van elke parstuf, doet zeven en, en twintig, scham, shamrak, jut, kei, waf, daar is er alleen maar, zijn er alleen maar, jut, waf, van de naam van de Hawaïa, ja, dus jut, waf, alleen, hoch, bina, en, te als het ware, of ze iran, בחוסר hei tataa waarbij de hei tataa de onderste letter hei oftal malchut ontbrekt ורק אתרת יסוד אין alleen maar אתרת יסוד את קרונתי van de יסוד 28 de malchut van de malchut משלמתם במקום malchut פולט Vult hen aan be, äh, äh, in plaats van de malchut. Dus die, die, die maakt van hen tien äh, in plaats van de malchut. Dus 29. nee, negenentwintig. Ulifichach, nishara, haeljuna, shel, kol, derdach, madrega. Bifchinaat looit jada, kijk nou wat hij zegt ons, olefichach, en daarom. Nishara zitailio na, blijft de bovenste helft van shellkol madriga 30, van elke traptreden. Bifchinaat loit jada in de hoedanigheid van loit jada als onkenbaar. Itja, uh, nee itja, inderdaad. Dat moet wel, uh, dat moet wel uh, taf zijn hier in plaats van uh, in plaats van get, inderdaad. Erg goed, je hebt opgemerkt. heel goed. Ik zie het gewoon. Okay. Nee, dat staat get. Dus kijk, ja, kijk. De regel 30, let op. En de regel 30, het laatste woord voor de ja, punt. Okay. Daar staat het, de tweede letter staat, bij, bij mij staat het get. En moet het wel TAF, TAF zijn. Ja? Oké, ja, ja. de de de oké, okay. okay. okay, verder duidelijk. Dus, bleef, let op, dat de bovenste gedeelte, bovenste helft, blijft onkenbaar. Dus, ook, okay, wat betekent... Uh, Onkenbaar betekent betekent, je kan hem niet te weten, te leren kennen. Dat net zo, so wat bedoelt ik. kijk, dat bedoelt dat, dat bovenste gedeelte, dat de waar de, de mal goed staat. Dus de ketterhochma. En en dat is, uh, in elke parcoof, waar staat de mal goed. dat blijft onkenbaar. Dat kan je niet leren kennen dat. Maar die onderste in het lichaam, waar staat wel, daar staat wel, ateret teret je zo, so, zie je dat? Dat kan je wel leren kennen. Wat betekent leren kennen? Leren kennen betekent wat is kennen? Chokma is leren kennen. Leren kennen is Chokma. Eigenlijk, wat is leren kennen? Chassadim is niet leren kennen. Ja, dat, chassadim, dat genade is prachtig mooi, maar zonder Chokma kan je niet kennen. Probeer nou een uh, religieuze mens, kan je hem leren kennen? waarover, ik kon nooit spreken van, met de religieuze mensen. ik weet niet waarover spreken, spreken wordt, want geen chogma, begrijp je dat, ze hebben geen uitstraling van gogma. Ze chassadi, alleen dan een vorm van een genade, begrijp je? alleen genade, wat kan je van een genade, kan je leren iets van een genade? Okay, genade, begrijp je dat, alleen van een genade kan je leren, wanneer je ook aan de, rechter, aan de rechterkant genade heeft, ja? twee voetjes, als je op twee voetjes loopt, dan is het geweldig genade, maar als het genade is, zonder twee voetjes, alleen maar, alleen maar uh, laten weten, zo uh, uh, uh, so, so is het verschrikkelijk. Kijk nou naar die mensen die daar, uh, prachtig, mooi om te zien. Die zijn uitstraling is, is geweldig, ik zou willen zo'n zo uh, zo mooi gezicht hebben zoals so, so, so, het schijnt. Vol van, vol van zichzelf, vol van... Van God, vol van Jezus, vol van wie dan ook. Ja, die is van Jezus, die andere is van iemand anders. Het is niet verkeerd. Maar zonder de linker lijn kan je niets leren. Eigenlijk. En de linker lijn ontvangen we die kennis. Eigenlijk. Zonder kennis is niets. Eigenlijk. Dus ja, dat betekent, wat is wat hij zegt? Dus in het hoofd, kijk nou in het hoofd. In het hoofd zegt hij: blijft die hoofd onkenbaar, wat betekent onkenbaar, daar kan je geen linkerlijn maken, duidelijk en via de linkerlijn kan je dan Gochma aantrekken ja via de, de rechterlijn kan je Chassadim aantrekken ja, de genade geweldig, maar het is nog niet, de, niet de, de de zeg je dat de top of the sky, zeg je dat Tof op de beel. Top op de beel. Oké. Dus het is, niet, het is niet alles. Duidelijk. Het is alleen maar geweldig. Maar via de linkerkant trekken we die chogma. En daar maken we nog die verbinding tussen die twee. Oh, dat is geweldig. Daar zit genade. Zit. Maar die genade, van binnen die genade, zit wel kennis. Zit wel chogma, zit wel kracht. Zit wel. En uh, dat is wat, hij wil de schepper, dat weet dat zo, so, op die manier, en dat geeft leven, duidelijk, genade niet, gegma ook niet alleen zonder genade, maar samen wordt het wel duidelijk, maar waarom is dan het hoofd niet, niet, uh, on, is niet kenbaar, waarom, om daar kan je geen, geen drie lijnen maken, ja of niet? En via de drie lijnen moet je vanuit het hoofd, via de daad, licht naar beneden brengen. En daar kan je niet licht brengen van boven naar beneden, geen gogma. En daarom heet het, heet het, uh, weet het, heet het onkenbaar. Ook in de Torah staat het zo. En Adam, jada et chava, staat het. En Adam leerde chava kennen. Dat betekent... Ziwoog maken betekent ook leren kennen. Eigenlijk, dat is echt leren kennen. Leren kennen, dat is dan ziwoed maken. Dat is dan leren kennen. <coughs> uh, Oké, okay. we gaan verder. Duidelijk ja, dat het in de, het nu in, de, in, elke, in de bovenste helft van elke partsoef valt het niet te Leer kennen. Daar zit alleen maar het Maar het is wel functioneel natuurlijk. We zullen zien. Kmo part Aatik. Atik. 31. Schepirusho. Scheheitata a. Eina choseret vejoret minikwei 32. A einaim. Scheelahem. Gam baet agadlut. Ki. Hagam 33. Shaba'eta, gadlut, hem, machazirim, alehem. Achab 34. De kilim, de Chassarim, lahem. Hier moet het ook, het tweede woord van de 34, moet je ook Chassarim in plaats van de dalet. In het tweede woord, in plaats van de dalet, moeten we het maken. Sorry, in, in plaats van de Dalet moeten we Resh maken. Ja, iedereen ja, ziet het. Het tweede woord in de regel 34. In plaats van de Dalet. Dus uh, daar doen we dat Resh. In plaats van de Dalet. Oké. Okay. Ja, iedereen? Ja, yeah? oké. Okay. Lahem. Dus het woord Chassadim. Als misschien iemand een andere woord heeft. Niet de derde, niet de tweede of een ander. Maar dat woord chasadim in plaats van chasadim maakt has, ha, Hasarim met een resh. Lahem. Amnam. Einam namam amshihim vijf Gardi dertig. Garde orod. Shehu mitaam. Agnuza. Bahem vijf S'aleha, gaya simsum alef. shelo likabel, kabel, Hier zou ik een puntje zetten wordt het voor ons makkelijker. Dus ik weet niet of bij iedereen hetzelfde druk is als bij mij, maar dus na het woordje, Chogma. Ja? Iedereen heeft het. Dus. 36 onderaan helemaal, misschien een baby, op een andere manier dan, maar na lekabel, ach, le In plaats van de komma na chochma zetten we een punt achter. En nu probeer volledige concentratie te hebben, dan zul je zien iets geweldigs. Dat is voor ons de, de, gronds, de grondslag voor alles. Voor de formule waarover we het, waar wij naar verlangen. Come on partsoef-atik, dus dat dit onkenbaar is. Wat is betekent dat dit onkenbaar in het hoofd is? Het hoofd kan je niet leren. Het hoofd, de hoge, de ho de hoge uh, helft van het partsoef, kan je niet, niet, niet leren. Waarom? Kmo partsoef-atik, zoals de partsoef-atik, wat zoals bij ons, uh, vorige keer was het opgetekend, ook. zoals de partsoef-atik, dat dat betekent 31. dat de onderste letter H van de naam van de Hawaïa oftewel de malchut, en na die trekt niet terug, zegt hij. We je en daalt niet af, minik we dwingen daar uit de opening van de ogen van hen zie dat, die kan nooit, die, maar goed, die staat in het hoofd, zie dat, in het hoofd van Atik en ook andere, die kan nooit naar beneden komen. Iedereen ziet het, die gaat nooit terugkeren naar beneden, ook als er, als er gadloot is, een grote licht komt. Die blijft staan op haar plek. Alleen hier in het lichaam kan het wel in het tweede gedeelte, in, het tweede, in de tweede helft, ja, in de onderste helft van de parsoef, daar wel. Kijk nou goed. gamba baeta gadluut. u zegt, ook in de tijd van de gadlut die heet dat A of dat puntje, zwaar puntje, daalt niet af, keert niet terug, en daalt niet af naar haar eigen plaats. Ki ha gam, 33 shebaeta gadluut, want ondanks het feit, dat in de tijd van de godloos hem, uh, bah, hem, behazerim, zeg dat, is dat? Huh? Hem, welke welke letter staat daar bij jou mem oh mahazerim natuurlijk ik voel het wel dat het niet zo so is daar moet je hier in plaats van de letter B niet behazerim, maar je moet je mem in plaats van de bet moet je dan mem opzetten. Veranderen in mem. In de letter mem. Hem machazirim. Dus dat vierde woord machazirim. In plaats van de eerste letter bet maak je dan mem. Ja? Oké. Dus nog een keer: dat. Kigam, She 33, She baeta Want ondanks het feit, Dat in de tijd van de gadluut, De grote toestand. Hem machazerim, alehem Zij, Zij, Dus die, Zij, Trekken naar zichzelf terug. Wat? Ha-Achab, De kilim. Zij trekken terug naar zichzelf. Ha-Achab, Achab betekent, die ozen goten pe, oftewel, bina, zeer en, en malgoed. Afkorting, ja? ha achab, Dat betekent die, die, drie, die drie kilim. Die bina, zeer aan pin en, en malgoed. 34, de kilim. Dus ondanks het feit dat in de tijd van de godloed zij terugkeer, terugla, terugbrengen, terughalen, die achab, de bina, zeer en, en malgoed van de kilim. De 34, Hachasarim lahem, die aan hen ontbraken. Die ontbreken aan hen, in normale toestand, ja. In de on ontbreken ze, ja. Die vallen dan onder, de, onder het hoofd. Amnam, nam shikhim, 35, garde Hier is het bijzonder belangrijk om opnieuw op te letten. Maar, zeg hij, ondanks het feit, let op, dat hun kilim ontbreken de kilim, binazi, ranpinen, en malgoed, trekken, euh, als het ware, zij terugbrengen naar de traptreden. Dus, ze hebben dan alle vijf sferot, ketter, gochma, binazi, ranpinen, malgoed, alle vijf zitten dan in de traptreden. Let op, dat die zwarte punt, wordt niet eruit gehaald, die blijft functioneren. Amnam, een naam, amshichima, garde, let op, maar zij, euh, Nee, had, wat hij bedoelt, kijk, hij bedoelt hier ondanks het feit dat het hier de, in de tijd van de Gadlood kogma komt, ja kijk, daar in het hoofd, let op erg goed, belangrijk, erg belangrijk in het hoofd, absoluut geen rechterlijn, linkerlijn ja, daar is alleen maar dus chassadim, oh, ja, oké, okay, rechterlijn kan je niet zeggen dat rechterlijn bestaat en linker niet, als er linker niet is, dan is geen rechterlijn, dus daar is er absoluut niet sprake van het van de kilim, dat die kilim terugtrekken. Daar is altijd, blijft, alleen maar ketter gogma van de kilim. Let op, erg belangrijk. Maar hij spreekt nu van het tweede gedeelte. In het tweede gedeelte daar wel, van de partsoef, in de tweede helft van de partsoef, daar kan wel, in de tijd van de gadlood, let op, in de tijd van de gadlood, goed kijken naar het bord Niet naar mij. Ik heb niet, kan niets geven, je Kijk... Ik kan niet zoeken. Ik kijk naar jou, omdat ik zie dat jij kijkt naar mij. Ja, Jij moet niet naar mij kijken, dan ga ik ook niet naar jou. Jij leert mij af. Ja. Oké, okay, kijk, dat het, als het gaat lood is, ja, dan de binazier en pinnen, malgoed, zie je dat? Die trekken dan omhoog. Dat, dat was, wat betekent trekken omhoog? Dat, dat hebben we, die eigenlijk, trekken omhoog betekent dat de malgoed of de atheratie, zo so die keer die krijgt, die gaat naar haar eigen plaats, ja. Wat hebben we dan? Keter, Chokma, Bina, Serapin, en maar We hebben dan alle, alle vijfst sferot, ja of niet? En hij zegt, hij zegt, zelfs dan Chokma ontvangen wordt, maar dat is dan wat hij zegt dan. Een naam am schichim dat zij niet aantrekken daardoor de gar van lichten. Zij trekken daardoor niet de gar van lichten, niet de gochma bina van de lichten. Waarom niet? Want deze functioneert niet als het ware. Duidelijk. Van het hele parsoef dat ontbreekt. Duidelijk. Kijk, hier kan wel licht ontvangen worden, gochma. Maar niet de, niet de gar van de gochma. Waarom niet? Want deze niet gekend is. Deze, je, kijk, als dat zo zou geweest was. Dat keter gochma, laten we zeggen, zou hier het hoofd zich zou verbinden met het onderste gedeelte, als één, en zouden zij één worden, dan zou dat gar van de Chogma zijn. Waarom? <coughs> dan hebben we alle de volledige tien sferot die dan met elkaar verbonden zijn. Duidelijk, wat maar in feite, wat hebben we nu? Alleen het lichaam, in het lichaam hebben we als het ware... Die, die negen of tien sferot samen met de atheren die is zod, hebben we dan de negen sferot, hier beneden alleen of tien sferot kan je zeggen gewoon hebben we dan volledig ketter Chochma binnen zeer en binnen goed als het ware maar niet die van, de hoog, van, de, van het hoofd zelf die is niet betrokken daarbij daarom kan het geen chogma gar van de chogma ontvangen worden maar alleen maar Waak van de gogma, het lichaam van de gogma, duidelijk. Waarom is het? Het helemaal in een vereenkomst is, want het is toch wel lichaam, ja of niet? De, je niet een keer koude huh? koude gogma, heb je dat dus Ja, ja, maar dat is koude gogma is alleen maar, koude gogma bedoel ik dan via de linkerlei. Ja, ja. dat is de koude gogma, duidelijk. De gogma die niet schijnt, ja, die zonder kalle, koude chogma die dan niet schijnt, die dan niet verbonden is met de gesedim. Maar wat ik bedoel hier, kijk, wat jij bedoelt, erg belangrijk dat we dat zien. Als we dat zien, dan weten we helemaal hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Het hoofd kan je niet verbinden van de parzoo, van de hele part zo, gar, wat hier gar staat. Kan je niet verbinden met het, met het lichaam, ja of niet? In het hoofd is absoluut sluis. daar na de mal goed komt geen licht meer naar beneden. Ik bedoel... Uh, het is de kilim wat boven zijn, die zijn niet kenbaar wat het beneden is. Maar beneden, dus in het tweede gedeelte, dat is alleen maar het tweede, tweede gedeelte van de partsoef. In, in het tweede gedeelte van de partsoef, daar kan wel Chogma ontvangen worden. Ja? Maar welke Chogma? Chogma van de wak van de Chogma, alleen maar zestienden van de Chogma. Waarom? Omdat het hoofd. Hoofd is nog niet erbij ge, ge, aangesloten. Eigenlijk, daar altijd staat, staat die malgoed daar en die laat het niet door de Chogma. Dus het is wel Chogma, maar het is alleen maar wak de Chogma. Het is wel wak de kilim eigenlijk. Omdat het ten aanzien van het geheel is dat onderste gedeelte. Het is alleen maar wak, alleen maar zes tinden, Wak betekent zes tinden. Het is lichaam. Lichaam is altijd zestienden. En daarom ontvangt ook, ook zestienden van het licht. En daarom kan die het wel het licht aan. Duidelijk. Een lichaam kan niet... Het... Oké. Okay. We gaan verder. Het is niet moeilijk. Het is trainen, oefenen, horen. Het is alleen een kwestie van horen. En langzamerhand komt het bij iedereen. Je hoeft niet intelligent daarvoor te zijn. Absoluut niet. De intelligentie, nou juist, ik zou zeggen, dat is wat speelt in het geestelijke. Daarom, het. Ze, ze proberen allerlei constructies op te bouwen. Ze denken dat het, ze zullen God vinden in het hoofd. Wij zien wel, kijk nou, hoe je mooi bewijs voor ons. Het hoofd is niet kenbaar. Dus daarom kan je met het hoofd alles proberen te doen. Het hoofd, ook bij de mens, is absoluut niet kenbaar. Kennen, kennen, komt in het lichaam. Kennen komt ook alleen door het lichaam. Ziewoek wordt gedaan in het hoofd en in het lichaam. Waar kussen elkaar, dat is ook ge geestelijke, Ziewoek heet het, ja. Daardoor, door het kussen komt, wat? Ziewoek komt het roog. Ontvangt men roog, ja, door het hoofd. Net als, net als maar door de, door het, door het, door de ziewoek met jesot, tegen de jesot. Daar komt de Chogma. Iedereen ziet het. Alleen door zivuk door lippen dat heet het kussen. Het is ook een, het is een geestelijk begrip. Eigenlijk. Dat het hoofdlied. Allemaal vol van de kussen, etcetera. Zal is alles absoluut geestelijk. Absoluut. Ik ben nu ook het is het laatste boek van de zoger wat ik nu leer. Dat is nu ben ik eindelijk. Leer ik dat, dat Shir Hashiri met hoofdlied, het hoofdlied, het, het, het hooglied, het heet Shir met li lied der leden. Ah, dat is iets wat. Maar goed, het kom, alles komt. Iedereen hoort het? Oké, okay. straks gaan we verder. Nu verder, huh? een pauze. Okay.